Het lukt de Nederlandse publieke omroepen niet om samen tot omroephuizen te komen. Dat laat minister Moes weten aan de Tweede Kamer. Zo zou er nog geen plan zijn waar alle partijen zich in kunnen vinden. En dat aansluit bij de eisen van het kabinet. Dat bezuinigt de publieke omroep en wil dat er vier of vijf omroephuizen komen. Enkele omroepen hebben al wel gezegd dat ze samen willen werken in een omroephuis. Maar ze hebben ook verschillende belangen en voorkeuren. En het betekent nog niet dat die combinaties er ook echt komen.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 Ja, welkom in het tweede uur van de Jammer NM. En we zijn er lekker ingeknald met de Golden natuurlijk van de K-pop Demon Hunter soundtracks. De fictieve groep Huntrix in Het echt ingezongen door EJ, Adi Nuna en Ray Amin hebben dit uh, nog. Je hoort natuurlijk een paar maanden geleden bij ons ook al Pop het andere hitje uit de film. Dus er zijn er al meerdere. Maar uh, ja, een lekker nummer. Een lekker knallende opening van het tweede uur hier op ZFM Zandvoort. Dit uur hebben we van alles gepland. We gaan nog naar leuke muziek luisteren. Het nieuwe album van Taylor Swift. Gaan we nog even draaien een stukje. Dus uh, ja, genoeg nog om naar uit te kijken deze dagen... Nou nah, deze da dat dagen. Dat je Taylor Swift uur. iets noemt om naar uit te kijken. Oh. Ja! ja. Ik, weet, sorry, ik weet dat jij Mark. fan bent, Mike. Ik weet okay. dat jij okay. net als de. Ja, ja en dan 400 dan euro vragen. Hoe okay, doe ik als de oh, al. Ja. Okay, <laughs> okay, Deel okay. je een hele album? <laughs> koop nu! De vijf okay. delen in <laughs> <en laughs> de cd's, CD's. De CD's, de ultieme nummer. De 4000 euro. Dit is niet. Oké, dit is als irritatievak voor ik irriteer me hier maatlopen. Oké, oké, maar dan gaan we zo nog af. Over okay, hebben. Ja, um, zeggen we nog niks. Nou, sorry, moet mij. Ik, Nou moet ik sowieso zeggen dat de laatste tijd... werd toch wat minder geluisterd eigenlijk. Het is een beetje... In yes. het uh, ene geval, ja. Yes! One of de boys! Nee maar, nee, maar dat maakt ik verder niet uit. Vandaag heb ik wel het nieuwe album al, al, al helemaal geluisterd. En daar heb ik ook een mening over. Maar dat is allemaal nog zo bij het discussiepuntje. De eerste tijd voor het Zandvoorts kwartiertje. Ja, en dit is een beetje de rubriek die het, het zwaarste verduren heeft gehad... in mijn uh, snelle progetan. Maar dus we moeten even improviseren, denk ik. Ah, ja. uh, ik heb wel een aantal items een aantal dingen die in Sandford speelden deze maand. Maar ik verwacht dan ook dat we natuurlijk fantastische support hebben... door meer en Mickey over deze items. Uh, Zeker. Ja. Wat, was het afgelopen maand nou die zeepkisterrace? Of was dat... Ja, dat was tijdens de Formule 1 week. En we hebben nog geen uitzending gehad. Dus nee, dat mag he? je gewoon zeggen. Oh, dus we kunnen het ook wel even over de Formule 1 hebben. we Kijk, kunnen het over de Formule 1 hebben. we dan leven ze zo die acht minuten vol, weet ja, je wel. Ja. Dus, ik wil even dus over laten het... we dat doen, inderdaad. Dus ja, Sanford Tietje, we hebben uh, wat Sanfordse items. Uh, zo zijn ze binnenkort aan het werken aan de Sanford Slaan. We dus zijn bezig met een nieuwe fietsstelling bij het station, maar eindelijk de gratis is uitgesteld en het Sanford Museum is heropend. Hartstikke leuk. En... Wow, wow, wow, Jij wilde fantastisch... Wat is dit voor wow. Nou, ik Wow. Ik zeg het museum... Maar het was zo snel. Ik moest gewoon nadenken ja. wat hij zei, joh. Ik zeg het Sanford Museum is weer heropend. Dus dat is hartstikke leuk, zei ik. dat ja, is het ook wel. Maar ja. ja, de nee, snelheid. Maar, maar, ik ben maar die, die, ik ben... die lijst, man. Zo. Ja, dit, ja. dit, dit, dit. En we hey. hebben ook nog uh, dat de, onze burgemeester voor de tweede keer is beëerd als ja, burgemeester. Tot. Dus ik zeg het zijn allemaal hele leuke dingen, maar we willen het over de Formule 1 hebben, want ik bedenk dat het dus nog helemaal niet in onze uitzending is geweest. Nee. En we nee. moeten even terugblikken, want er is veel te gebeuren in Formule 1. Dus even het Formule 1 kwartiertje. Maar voor de Sender hebben we ook even het zanders kwartiertje behandeld. Alleen dan in wat snellere snelheid. <laughs> goed, Formule 1 zandvers. Wat vonden wij van het event dit jaar? Uh, ik, vond het, ik vond het eigenlijk wel goed, goed geregeld, in principe. Ja. Is, ik heb weinig klachten. Uh, verkeer, verkeer was echt een, tien malen beter. Alleen donderdag was de hel. Ja. Maar ja... Dat is gewoon omdat gewoon een hele zooi uh, sukkels dan uh, die eerste, hè, want dan hebben ze die eerste line of defense, die hebben ze dan nog niet staan. En dan heb je gewoon een hele, hele sliert aan sukkels die dan bij de rotonde pas worden uh, weggestuurd. Uh, maar gelukkig is op donderdag ook de, de, de geniale shortcut, die uh, maar enkele van ons weten, die ga ik ook zeker niet verklappen. Uh, die was gewoon nog open op donderdag, andere dagen niet meer. Dus uh, daardoor konden wij... Uh, wat is het? Uiteindelijk hebben wij drie kwartier ja. overgeslagen. of ja. Zo drie kwartier in de file staan hebben we overgeslagen. Ja. Um, en toen was het eigenlijk wel te doen. Want dan was je maar een half uur ja. vast in plaats van anderhalf Ja, nee. ik en, het En in... um, verder vrijdag, zaterdag, zondag hartstikke goed geregeld. Ja. Alles ging, ging gewoon als een zonnetje en het liep. En, en de mensen nou, die, nou. Oh, die lopen, die waren gewoon, gewoon op het pad een keer. Die gingen niet crisscrossen nee. over de straat en overal nergens. En ik vond die, die tweede loopbrug naar het centrum voor de, voor de partyjarris uh, party uh, vond ik wel grappig. Die vond ik beter geregeld. En ik vond het ook leuk dat bijvoorbeeld Ziggo, uh, ik weet niet of dat vorig jaar ook was, dat dat Ziggo Formule 1-café op de boulevard stond uh, bij het reuze cool. Nee, die stonden cool. daar nog ja. niet vorig jaar. Nee, hè? nee ik, ik vond, vond het ook leuk. grappig. Ik zat op een gegeven moment te kijken op NPO of weet ik veel waar. En toen Sierra zag Sport, ik dat. En toen ja. dacht ik, hé, hey. hey, dat ken ik! ja, ja nee, dus... ik, vond het, ik moet zeggen, ik vond het ook een bijzonder leuke editie. Dus ja, ik, uh, ik vond ook in het feest uh, donderdag leuk. Ik heb nog even Berens en natuurlijk live. Ja, ja, zeker. Ja. ja, ik vond dat ook erg leuk. Ik moet zeggen, ik ben natuurlijk uh, niet zo'n feestganger in de zin dat ik echt tussen de menigte ga staan. Maar ja, dit moesten we natuurlijk even was echt een moet zien. Ja, en, ja. Uh, dus uh, ja, inderdaad. Uh, nee, dat vond ik ook erg leuk om daar uh, inderdaad bij te zijn. Het was natuurlijk wel erg druk ook vooral. En dat tijd dat is ja, wel een beetje... Uh, gigantisch. Je ik ik kan ik nog een bandje halen voor uh, alcohol waar vervolgens nooit naar gevraagd is. Nee, dus, <laughs> <laughs> nee maar ik weet ik vond het is het niet natuurlijk te geinen, maar ik vond het allemaal al echt een leuk evenement. Ik denk ook wel dat het toch goede hoofd heeft ook voor volgend jaar. Natuurlijk de laatste ja. keer Formule 1 hier in Zandvoort. Ja, en die laatste keer ja. wordt hele was helemaal lekker. Ik ik denk dat volgende keer gaat het waarschijnlijk wel uitverkocht zijn. Nee, ja, Het op is, in al, in is al. Mensen, wel mensen moeten ingeloot worden ja. om de nou, tickets precies. te mogen en, kopen. En dan gaat natuurlijk iedereen nog even naar Zandvoort, want ja. de laatste keer Formule 1. Maar ja. dat, dat is wel ding, want ik vond het ook vrij goed geregeld, maar wat ik wel had, ik was op een gegeven moment op de zaterdagavond geloof ik, even heen geweest. naar het, bij Zandvoort Beyond. Dus dat festival in de Haltestraat. Ja, en ja. Um, toen gingen er dus gewoon om half elf nog allemaal mensen naar Zandvoort toe. Dan heb ik het ook echt niet over kleine groepen. Maar nee, voor is het voornamelijk ook echt jongerig, maar, maar echt jong jong. Dus niet, niet onze leeftijd jong, niet 23, maar echt 15 of 16. Dat was in ieder geval niet wat ik deed toen ik 15 was. Maar goed, maakt niet uit. Die gingen er allemaal heen. En um, het zat al vol. Dus ja. er kon niemand meer bij. dat was best wel ja, wat Ja, Daar werd, daar werd natuurlijk, natuurlijk ook op gecontroleerd hè? Bij, de, bij de poorten. Precies. Dat was het idee in ieder geval. Precies. Dus, dus wat er ontstond, dat was heel raar. Dat was bijna een soort van project X aan de buitenkant. Waar dus echt aan alle kanten mensen over die hekken probeerden te klimmen. Ja. En er waren zelfs mensen die waren over gewoon huizen gelopen in de... Ja, zeg maar rondom de haltestraat. Dus dat het gingen. Dus, dus zeg maar... In die zin, ik wil niet te negatief doen. Want ik ben het helemaal met jou eens. Het was best een goede editie. Maar voor de volgende keer is het wel. Of ze moeten het festivalterrein uitbreiden, uh, zeg ja. maar. <laughs> ja. um, of want ze moeten ruim van tevoren. Misschien wat van die ja. matrixborden nog op het blauwe trendpad aangeven. Van, om, om half elf. Yo, om, ten eerste, waarom ga je er nu nog helemaal de fucker om tafel? uur gaat het ja. dicht. Ja. En ten tweede, uh, we zitten vol. Je zou bijna kunnen want, zeggen. Want je moet je voorstellen om half. Want wat ik begreep. Rond tien uur of zo werd het al gesloten. Ja. En om elf uur gingen er nog mensen heen. Ja, dan gaat er toch zou, wel iets mis in je communicatie. Je zou bijna gewoon preventief kunnen aankondigen, bijna om te zeggen van: oké, in Tien laten we sowieso geen mensen meer toe. Dan heb je misschien, ja, nou ja, dat hebben ze natuurlijk mensen nu ook al gedaan. Mensen buitenaf. Ja. Ja. Maar ja. Weet je, wat? Iemand op de fiets kan je moeilijk vragen om om te keren, weet je wel? Maar goed, daarom en ik zat daar dus. Dat was wel grappig. want ik kwam toevallig ook een ander raadslid tegen die dan een beetje net als ik zo'n beetje aan het geraan was, even kijken van gaat het allemaal goed? Weet je wat? Ja. Dan we dan zo zo'n evaluatie ja. die we moeten doen. Ja, toen zijn we gewoon op het bankje gaan zitten. Toen zagen we echt, want op een gegeven moment... toch wel een best grote politiemacht opgetrommeld... om de jongeren weg te krijgen. Want die waren een ja. beetje aan het muiten, omdat ja... Die dachten gewoon dat ze daar tot drie uur s'nachts konden feesten. zoals dat normaal was. Ja, ja. Kan. Ik, ik vind het ook raar dat het om twaalf uur dicht ging. Precies, maar nu ging het natuurlijk dicht. Dus ja, die waren best wel geïrriteerd. Dus op een gegeven moment moesten ze toch wel met politiepaarden. En Weet ik van wat. We uh, hebben <lacht> wel een paar jochies geïntimideerd. Zo uh, kan was even krachtig. oprotten nu. Ja. Dus wij zaten er echt zo op de eerste rij op dat bankje En zo te kijken van zo, nou mooi ziet er goed uit doet de politie. Mooi. Nou, wat, yeah. ik, wat ik yeah. wel persoonlijk irritant, en ik snap hem wel... maar het was gewoon meer een frustratie voor mij persoonlijk... is dat... Maar ik wilde na, en dat is natuurlijk eigenlijk een slechte tijd... maar ik had de wedstrijd natuurlijk gekeken thuis... en ik wilde nog even in het dorp kijken naar wat de sfeer was. En uh, ik moest gewoon echt een graf die te omlopen... terwijl ik gewoon normaal ben ik binnen een kwartier oh, in het dorp. Zo. En ik moest mm -hmm. helemaal met die menigte mee. En dan denk ik van, weet je, ik woon hier, ik ken de routes... Dus ik moet niet naar het treinstation, ik wil gewoon over het spoor, zeg maar. En dat, weet je, ik weet dat het natuurlijk alleen op die twee momenten... een probleem was dus in de ochtend en in de avond... maar ik vond dat wel irritant. Ik heb me daar wel een beetje aan geïrriteerd en dan denk ik van... Ik weet gewoon waar ik naartoe moet. Ik moet niet naar de trein. Laat me er gewoon door, weet je wel? Dat idee had ik een beetje. Ja, zeker als je gewoon lopend bent. Ja, zo voelde het ja. een beetje. Want bij het zandpaadje naar het station wilde ik gewoon ja. het dorp in. En er stond iemand te controleren. En die mensen kunnen niet te doen. Die doen gewoon hun werk. Dat moet ik allemaal van de gemeente, van de, van de eventcoördinator en zo. Maar ik heb met, dan denk ik van... van Oké, okay, dus ik kom hier. Ik ga hier zeker één keer in de maand over dit paadje naar het dorp. En nu mag ik dat dus niet. Omdat ik dan misschien halfwege een menigte terechtkom. Dan, ja, van... dan voel je je een beetje beperkt in je ja, vrijheid. Ik voel me ja. Uh, ja, snap ik wel. En ik snap natuurlijk dat het moet, maar ik denk ook van, weet je... Ik, weet je net als die parkeerkaart of die uh, autokaart. Dan iemand in, gewoon een pasje of zo of een bandje van... Ja, ik ben bewoner, Laat me je, die mensen door door laten, weet je wel. Ja, ja. Uh, eens. En, en, en de safe er race, want daar had jij het net toch over, Mickey. Hoe <lacht> was, wat, wat, wat, ja. was dat dan? Hoe nou, was dat? Uh, de grap was... Ik was nog werken. En, althans, het was, het was een zondag, hè? Ja, ja het was een zondag. Oh, oh. En uh, ik zou eigenlijk niet werken, maar er was iets waardoor ik wel in de werkplaats was. En toen was er nog een spoedgeval in Haarlem. Um, en dat zouden we wel even snel doen, weet je wel. Nou, vervolgens duurde het en duurde het. En toen dacht ik, ah shit man, ik ga het missen. Dus uh, ja, onderweg terug uh, met, de, met de FaceTime een beetje kunnen zien. Maar op een gegeven moment heb ik zo misselijk, werd ik er weggezet. En toen, <laughs> ja, dat snap ik toen wel, ja. liep ik de, de Engelstraat in bij de DK. Ja. En toen was echt net die laatste car weggesjeest. Oh, dat was wel zonde. Dus uh, toen stond ik daar en toen was het. Ja, het laatste is net weg, maar Oh. En toen dacht ik: oh, man. Maar, maar wat waren de reacties? Vonden mensen het wel leuk? Hoe was het? Want dat is natuurlijk iets ik wat de tijd niet gebeurt. Wat gebeurd. ik heb meegekregen is dat iedereen was er uiterst positief over. En iedereen ziet het graag nog een keer dat was leuk. Hè? Want ik begreep. Dat dat leuk, dat, ik, ja. leuk, ik heb geen een soort weddenschapje ontstaan. Ook met, met Jan en zo. Ik weet die of jij daarmee te maken had, Maar dat hoorde ik dan ook weer. Dat hij mee wilde gaan doen als het een volgende keer oh, kwam. Ja. Heb je dat ja. ook gehoord? Ja. ja. Ah, als het er volgende editie is, dan ben ik eigenlijk ook wel meedoen. Gaan we gewoon met die jammer en de M&M's... Uh... Nou, de baan volgens mij wat teams gevormd zo uh, onderling. Dus dan moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. Maar... Ah, ik ben voor hoor. Oké, okay, dat, dat vind ik met ook... Met ik ja, ik heb... moet even dat balletje opgooien. Of kijken kijk of je meer kunt... <coughs> <coughs> of met je daar ook wat van, uh, van weet. Maar inderdaad, dat is wel grappig. Ik, uh, ik heb er wel iets voorbij horen ja, komen Kijk, We uh, hebben, de, Jelmer, maar we maar hebben ja. dat wat voorbij horen komen. Kijk, daar ga je oh, al. Ja. Ik, ik hoorde gewoon, ik kwam me ergens aan. Dus ja, volgend jaar miste ik een uh. race. Ik zeg, pardon. Uh, <laughs> nee, ah, maar ja. inderdaad, ik vond het wel leuk. Ik vond het ook even een leuke ansje. Ik even over de Formule 1 nabeschouwen. We hebben ja. nog toevoegingen, aanvullingen, aanpassingen. Nou dingen. ja, was er niet vandaag een paardenrace. Ja, dat is, uh, oké. Okay. Ja, ik moest dus gewoon naar de studio toe. En ja. uh, dat kon niet, ik moest erom fietsen. En dat wist <laughs> ik niet, dus dat vond ik irritant. Ah, maar de... Dus daarom gaan we het er niet over hebben. Uh, nee, maar ik geloof dat het wel leuk was. Iedereen vond het leuk, toch? Ik, ik heb geen idee, ik heb er niks van ik meegekregen. Ook niet. Ik Althans, het, ik heb niet gehoord heb, hoe het uh, was. Ik heb twee paarden gezien. Van alles. Laat, laat ik het zo zeggen, ik was bij de EV Experience... Dan heb ik, uh, ja... Oh, oh, dat was ook nog hè, Op weekend. het circuit hoef je natuurlijk niet aan te oh, geven. God. Of je, heb je geen rijbewijs. Dus ik heb voor het eerst een auto gereden op het circuit in een Tesla. Dat was heel leuk. Ja. Uh, gelukkig is de instructeur er niet achter gekomen. Het ging verrassend goed. dus is ja. heeft gevraagd dan aan je. Nee, ik ben gewoon... Ik ben gewoon wat ik wil... wil ja, je een te maken. Ik, ja. ja, en dat heb ik gedaan. Maar ik heb niet, niet gecheckt of je... Rijbe, maar dat hoeft ja, nee. ook technisch gezien niet. Ik heb dus hyper nee, niks fout gedaan. Ja, maar ja, ja. laat ik het ja. zo zeggen. Het was toch wel spannend om in een gloednieuwe Tesla te laten... zoals ik nog nooit in een oude heb gezeten. Ah, Tesla zijn niet uh, gekomen. Heel ja. hard ging je ook niet, weet je wel. Nou, 100 ben ik gegaan. Ja, nou ja, op het circuit is dan niks. Dat snap ik, dikke lul. Dat snap ik ook wel. Maar voor mijn doen... Tuurlijk, tuurlijk. Zo snel optrekken. Als ik ja maar weet je wat ik zeg? Een Tesla dat kan toch iedereen besturen? Dat is toch ja, gewoon. Maar een daarom ben die, dus die controleert op alles. Los van dat ik die wel gewoon. Dat, van nee. een Elon Musk fanboy nee. ben. Dus, dus dat moet ik ook gewoon eerlijk bekennen. Ik ben gewoon vieze Elon Musk fanboy. Ik vind Tesla gewoon verdacht Dacht ik ook van nou, als. Ik, het is allemaal elektrisch. Dus ja, dat, het is geen versnellingspook. Dit kan ik. Er is alleen gas en, en, en rem, toch? Je, dat weet is... dat er, je weet dat er ook gewoon machineauto's staan zonder versnellingspook, hè? Dat is wel waar, ja. Ja, ja, maar goed. niet op de EV -ers. Nee, dat Her ik de me de EV ook niet. Yes. Nee, okay. dat me ook niet. Ik ga jullie een keuze geven. Kijk, um, we gaan even door naar muziek. En ik weet dat Mirko een hekel heeft aan Sabrina Carpenter muziek. En jij bent niet zo fan van haar, toch? Zeker niet. Er staat er één. Ik heb twee nummers waar je uit kan kiezen: We hebben, yes. hebben GoGo Just in het programma. Dat zijn allebei van het nieuwe album. En we hebben ook nog een nummer uh, My Man on Willpower. Jij mag er eentje kiezen. Go-Go Juice of My Man on Willpower. Als het dan slecht is, dan heb je het niet go, Go-Go Juice? Ja, doe mij maar Go-Go Juice. Oh my ja? god, dat is een slechte juice. titel. Ja, daarom, dat is de titel. is, Zo okay. zegt hem ook die. Oh, ik ben da. wel benieuwd. Daar gaan we dan. Love when happy hour comes at 10 a.m. o'clock on a Tuesday. Guess a broken heart doesn't care that I just woke up got a soft spot for a bed and a boy that's fruity can't lie whole week's been tough no party invitations not going Was, uh, jullie keuze. Wat uh, vonden jullie er in het kort van? We hebben ook al een volgende nummer gevraagd staan. Mm, maar. Ik vond het een beetje, ja het is zeker haar stijl, maar ik vond het niet echt dat ik denk oeh ja, dit is leuk. Nee, ik vind Manchild vind ik ook eigenlijk niet echt leuk, want het blijft zo, het is zo'n oorworm, weet je ja, wel. Ja. Die blijft zo in je ik hoofd Ik moet zeggen, ik vind, dat gaat ook, deze nummers zijn allebei Manchild ook van het nieuwe album Man's Best Friend, uh, waar natuurlijk best wel heel veel controversie over de, de cover art was trouwens. Um, Wat dan? Ja, moet je even opzoeken zometeen. Maar um, in ieder geval, ja, dat was jullie uh, nummer. Dus we gaan nu naar een volgende banger. Hebben we zin in het eerste nummer dat we hier gaan draaien, waarschijnlijk op de zender, van een nieuwe Taylor Swift album? Nee! Ja. Ik ben wel, zeg maar, nieuwsgierig. Okay, uh, maar het dit is, okay. het is Taylor Swift, Dit dus. is mijn persoonlijke favoriet van het, al, van het album op dit moment. Ik heb hem pas er pas eentje geluisterd. Dus het kan nog veranderen. Het is in ieder geval Open Light heet het. We gaan er even naar luisteren.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 It ends when it ends Het was uh, Taylor Swift met Openlight van het album The Live of a Showgirl vandaag uitgekomen. Um, wat vonden we er in de studio van? Dit was beter dan het vorige nummer. Ja. En Beter dan de volge, vorige album. Ja, Anti-Hero komt echt. Nee, Anti-Hero was het album daarvoor nog, hè? Was dat. Was dat? Oh. Dat was Midnight. Allebei, gewoon allebei. Je, ik vond zin. inderdaad, weet je, kijk, als je het over Thales, weet ik ben natuurlijk, ik heb mezelf altijd wel eerlijk fan genoemd, dat komt volgens eigenlijk door is <laughs> Ondertussen gooit Mickey echt al meermaals de M&M's om uh, hier, dus sorry. Dat... Ja. Maar dat komt omdat ik folklore vind ik oprecht een fantastisch album. En dat is ook echt een heel ander album dan haar normale poppy muziek. En in de lockdown ben ik het een beetje gaan luisteren en ik heb het altijd wel gewoon geapprecieerd voor de cash wonders van het hele verhaal. Het is gewoon chille muziek. Het heeft niet zoveel substance, maar dat hoeft ook niet, weet je wel, voor popmuziek. Nee, dat is waar. Dat is dus, dat ook zo. folklore, zelf. onironisch goed album. Dat vindt iedereen goed, ook als je Swift Hater bent, denk ik. Evermore ook. Uh, maar inderdaad, dit is weer meer een beetje de oude stijl. En dat is, um, ja, dat is interessant. We gaan het nu beter. in ieder geval even hebben over iets wat zij wel doet met deze albums. En dat is echt een uh, heel achterlijke hoeveelheid special editions uitbrengen. We hadden het er net al over. Want dat is voor mij wel een beetje een irritatiefactor, weet je wel. Want kijk, ik ben een perfectionist en ik wil een collectie compleet hebben. Maar ik ga gewoon niet acht keer hetzelfde allemaal kopen. Is het nu acht keer? Het is echt insane. Ik verklaarde je vorige keer al voor gek omdat je vier keer dezelfde. maar ik heb het, ja, maar ik heb het plaatje compleet ja, hebt. Ik heb het niet gekocht dit keer hè. Dat wil ik even toelichten. Nee, nee, nee. Maar dat is juist goed. Want als het acht keer, als je acht keer dezelfde nee, fucking CD zit, moet kopen het het om, zit, om één plaatje compleet het, te krijgen. Het zit zo. Je hebt dus de editie van The Live of a Show. Dat is gewoon het album met de LP erbij, of de vinyl, als je dat liever zo noemt. Ja. Dat is gewoon zijn de standaard edities. Dan heb je dus meermaals limited edition drops gehad. Ook echt limited edition, die maar 24 uur live waren. Dat en dan. Was er drie of vier edities. Ik heb van die uh, Limited Edition... de eerste drop heb ik er één gekocht. Omdat ik denk, oh het is leuk, een Limited Edition. Die is vandaag overigens binnengekomen. Ik weet wat erbij zat. Nou. Een fucking armbandje. Wat moet ik daarmee? Wat uh, is het. Ik krijgt geen, geen nee, je, je, gesigneerd je iets krijgt de, of zo. Je krijgt een cd, je krijgt een paar fotocards. Gewoon normale fotocards. En Leuk. een armbandje met een soort Taylor Swift dingetje erop. Kijk, Leuk. die belandt in de kast. Maar ik heb nu wel één special edition. Dat, dat is niet toch, kan je dat Jezus, zeggen. Maar wat het ding is, dit is dus niet de enige. Er zijn die eerste drop, die ik toen, de, waar ik deze heb gekocht... waren er nog drie andere. En in de, dat moment, dat was een dag nadat het album was aangekondigd, dat die limited edition drops waren. Tot dat het uit is gekomen vandaag... zijn er gewoon constant kleine drops bijgekomen... dat elke keer weer een limited edition en weer een limited edition... en weer een limited edition en weer een limited edition. Een limited edition. Dat ja. vind ik... Hey. Dus je moet die private jet ook vliegend houden, weet ja. je wel? Nee, maar dat vind ik, weet je, kijk, ja. dat vind ik op zich. Ik vind dat heel bijzonder en ik zou dat zelf oprecht nooit kopen. In mijn optiek kan je dan niet met geld opgaan... als je dat doet. Tenzij je echt... Uh, nou ja, Kijk, je... heb je vijf miljoen op de bank. Prima. Ja. Maar uh, dit gaat wel echt... Even maar het begint, Je merkt ook dat het nu wel een beetje doorgaan draaien. Want je begint zelfs te merken dat het de fans... begint tegen te staan. En er komt steeds meer... Uh, backlash op dit hele verhaal. Ja, natuurlijk. Maar ik denk ook... Maar dat is dan heel persoonlijk. Hè? Maar ik vind überhaupt tegenwoordig... Kijk, een, een klein shirtje om een beetje iemand te supporten... of weet ik wat. Dat is allemaal prima, weet je wel. Alleen wat mij opvalt tegenwoordig... is. Alles moet een shirt. Elk product moet een shirt. Elk bedrijf moet een shirt. Alles uh, moet de meest onzinnige merch, waar ook niet echt over nagedacht is. Dus niet alsof er een, een, een, de, de stofkwaliteit hoog is of er nagedacht is over een patroon of er nagedacht is over misschien iets wat het gewoon letterlijk uniek maakt. in model, niks. Weet je wel? En dat vind ik dus ook een beetje in lijn hiermee. Dat zie je ook met al die artiesten. Dan ja, nieuw album dus. Dan moet er een plaatje van het nieuwe album met een soort uh, artie penstreep eroverheen of zo. En bam, weer 100.000 euro, waarschijnlijk veel meer in het geval van Taylor Swift, trouwens. Uh, weer uh, een paar miljoen verdiend, weet je wel. En. en, en, en dus het is dat die, die collectors' items tegen staan. Het. het alles staat me tegen. We, we, we worden gebombardeerd met advertenties. Voor de grootste onzin tegenwoordig. Ik weet niet. Ik, ik hoop dat dat een beetje gaat veranderen aan de aankomende tien jaar allemaal. Ja. Dat mensen daar wat, wat rustig in worden. Met name, inderdaad, de merchandise vind ik één ding. Dat hoeft niet. Op, maar ik vind het gewoon heel kwaad dat je gewoon hetzelfde album gewoon zes keer met een andere. kracht. ga gewoon exact hetzelfde. Ja, maar maar dat wat is, wat ik, is gewoon okay, stom. Maar wat ik nog. En hier heb ik wel eerder een punt over. Dus weet je, het vorige album van Taylor Swift, Taylor Swift is echt koningin. In, de, in de mensen uitbuiten gewoon. Ook daar is waarschijnlijk ja, ook uh, zo ja. Um, ik zeg niet dat ze niet getalenteerd is in die zin, maar ze is gewoon, ik denk dat ze beter is in zaken doen dan in muziek maken, in zekere zin. Ja, natuurlijk. Maar wat, ja. het, wat het is, kijk, um, de, het vorige album, de Tortoise de Post Department, dat kwam dus uit. En dan had je de, gewoon de regular album. Je had iedereen gepreorderd. Dat is allemaal leuk. Dat waren een stuk of 16, 17 nummers, geloof ik. Um, dan had je ook vier limited editions. En op elke limited edition stond één ander nummer. Dus, dus je dus... moet ze alle vier ja. hebben? Maar wow. het, het, wordt, het wordt beter, het wordt beter, hè. Toen kwam uiteindelijk een, een paar uur nadat de release van het album uit was gekomen. Dus mensen al hun vinyl hadden wordt Het kwam op Spotify en op Tidal en alle streamingdiensten. Kwam de Anthology uit. Dat waren dus die vier nummers. Plus nog eens vijftien nummers erbij. Maar die gratis. Dus, ja, op Spotify. Maar die dus niet op de cd zaten die mensen al gekocht hadden. Nee. Want je had, dus eigenlijk in feite had je maar, als je de cd had gekocht op dan had je het halve album of de plaat. Dat mee... Wat is er nu gebeurd? Een aantal maanden later heeft ze uitgebracht op CD en op vinyl, de anthology. Dus je kon gewoon hetzelfde album... nog een keer kopen. Alleen dan met vijf extra nummers. Maar die vijf extra nummers waren dus al uit... toen het album ook in de originele vorm maar uitkwam. Ja, dus in de originele vorm heb je eigenlijk... een incomplete. album. Heb je een album. half album, ja. En dat noemen ze dan een limited edition. Nee, dat is dan oh. gewoon het album. Oh god. Maar weet je, het feit dat dit dus ingewikkeld is om te volgen... terwijl je ja. hier dus zo half op om uit ook. zit te staren... dat, dat zegt toch al genoeg. Ik bedoel, kijk... Als je dan al collectors uit wil kopen... Er was laatst ja. een album van een uh, zekere... nu hele controversiële artiest genaamd Kanye West. Ja, daar uh, zijn bepaalde liedjes van hem... verbannen van elk streamingsplatform. En eh? die is alleen nog maar fysiek te kopen. <kuggen> ja, ja, dat heeft ja, te maken had, uh, gehoord, met ja. de tekst. Ik weet niet of je dat, dat nummer ken je wel. Nee, je... maar, maar welke nummer... Heet, heet, kan laatst iets oh, ja, het was een, een liedje, nee, het was wel wat langer geleden. Maar het was een liedje waarin een referentie werd gemaakt naar een zekere Duitse leider uit 1935. Waarin er uh, hel de, de zekere Duitse leider werd geroepen, meermaals. Um, en uh, ja, dat nummer is uh, overal verbannen van elke. Huh? <laughs> Ik heb dat echt niet meegekregen. Nou Daarom, omdat het dus overal verbannen is. Maar goed, als je, kijkt, als je dat album koopt. Dan heb je nog wat te niks. Maar ja, natuurlijk. Het niet, dan, dan, je <laughs> hebt gewoon letterlijk een red listed song. Ja, je gewoon, ja, precies. Dan, maar, je, maar, maar, maar, maar Taylor Swift, dat je dan vier dingen moet doen. En dan uh, hier uh, iets zeg maar, bij en Dat luistert toch ook helemaal niet lekker. Dan moet je dus vier verschillende schijven... En dan is er helemaal ja. die kutnummers nummers te luisteren. Dus ja, ja super mee. Tenzij je dus zes maanden wachtende anthology koopt. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, dus, maar dit is, dus niet, gewoon, okay, dit is dus gewoon typische marketing. Goed, het is zelfs andere, melken. Ja, zelfs andere artiesten hebben zich hier dus al over uitgesproken, Dus nou ja, het gaat waarschijnlijk niet uit, maar als ik zeg. maar ik zou gewoon zeggen, weet je, B&T de Swift fan, koop gewoon niet al die albums. Maar omdat weet het is je, gewoon op ja. ik ga je nog één keer over zeggen. Dit is echt wel een verschil. Marketing is leuk. Dat is het, het, het leuk aansmieren van een product. Dat is niet zo leuk, Ik kan ook wel een beetje chockend zijn. Voor me. Maar dat is gewoon het aansmieren van een product. Dit is gewoon manipulatie. Dit is gewoon een psychologisch trucje. Dit is gewoon van your left out. Ik vind dat moet een andere naam krijgen. Dat is niet marketing. Dat is gewoon, dat is gewoon kut. Gewoon naaien. Ja, gewoon naaien. Ja. dat. Ja. Hmm. that. Ja. Limited. Sorry voor taalgewerken. Hier, heb je FOMO. Gebruiken. Precies. Ja, dat, precies dat. Het speelt heel erg ja. in op FOMO inderdaad. Ja. Ja. En dat is uh, nou ja, uiteindelijk best wel heel kwalijk natuurlijk voor een van de grootste artiesten op het moment. Zeker. Dus uh, dan kan je toch beter als je met een carpenter hebben die gewoon een vers van haar album uitbrengt. Althans. Zij had ook drie edities of vier edities, maar die hadden alleen een andere cover. Daar stonden geen andere nummers op. Dat kan ik dan nog. Dan, kan, prima. Je dan, dan kan je er nog één kiezen. Beetje oh, prima. Dat kan nog wel door, ja. Hm. Ja, dat kan nog. Niet. Maar, dan, maar dan is het echt gewoon zelf kiezen. Ja, dat klopt. Uh, ik wil die. Ja. ja, dat is een goede keuze. Ja, mooie, ja. mooie benaming. Dem hit van de maat. Ja, het is alweer tijd voor de M&M van de Maand. Kijk, jammer is toch een beetje blij met al die jingles. Hè? Dat is dan toch alweer weer uh, ja. full circle. Uh, Absoluut. Die, uh, het is een beetje lullig. Maar die Eminem heb ik dus zelf dit keer. Omdat ik er dus was van uitgegaan dat Jouwmer presteert. En deze heb ik afgedwongen. Uh, want we zeiden het in het begin van de uitzending ook al. Er is een mijlpaal bereikt van oprecht een van mijn favoriete albums ooit. En dat is namelijk het album Born to Run. Ik vind dat oprecht persoonlijk een van de beste albums misschien wel ooit gemaakt. Het is van uh, Bruce Springsteen. Dus we hebben ook al een nummer aan het begin gehoord, Maar dat album is dus vorige maand 50 jaar oud geworden. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk best wel heel oud. Maar um, wat ik mooi vind aan dit album is gewoon dat het eigenlijk nog steeds gewoon uh, heel erg um, in een zekere zin relatable is. En ook gewoon nog relevant. En ik vind het leuk en ik vind het ook wel mooi als muziek zoveel jaar na dato eigenlijk nog relevant is. Dus ja, ik weet niet of jullie er nog wat aan toe te voegen hebben. We gaan nu in ieder geval... Uh, uh, ja, hear it. Ik, ik vond het klinken alsof het uit de jaren 50 kwam. Ja. We gaan nu in ieder geval luisteren naar de, de titelstek van het album, Born to Run. En dit um, is een van de betere nummers van het album. Het, is, het hele album is gewoon goed. Dus ik zou ook echt iedereen aanraden, als je een keer 50 minuten of 40 minuten hebt, ga het allemaal gewoon een keer van begin tot het eind luisteren. Je gaat dus geen spijt van krijgen. Nu in ieder geval hier, um, 50 jaar na de release van het album, uh, iets langer. Nu inmiddels alweer op uh, Salesforce Almpoort. Born to Run. MM-hit van de maand. <lacht> Man Ik zei 50 jaar oud geworden vorige maand. Het is al twee maanden geleden, want het was augustus dat dit album 50 jaar oud is geworden. In mijn optiek oprecht, nou ja, een van de beste, of een van mijn favoriete albums ooit gemaakt. En ook waarschijnlijk wel een van de beste. In ieder geval zeker in top 5 voor mij het hele album, Board Run. Ga het een keer luisteren als je dat nog nooit hebt gedaan. Wel nou, echt een mooi nummer. Wel een leuk feitje ook trouwens. Ik heb dus laatst mijn Bruce cd-collectie afgerond. Ik heb Kijk. alle 21 studio albums op cd nu. En nog een paar live albums. Ja, Mickey vindt hij niet van. Ik zag dat met Mickey best... oh, ja. Ja. Ja, Ik weet niet. Ik vind, dit, dit genre vind ik echt het minst. Leuk. Ja, maar dat is prima. Oei. Dat is natuurlijk gewoon smaak. Het, het ja, is echt, zeker, uh, zeker. Maar wat ik, weet je, wat, wat ik zei net tegen Mirko, gewoon of wat ik gewoon wel mooi vind aan deze muziek is, kijk, ik vind het natuurlijk ook lekker klinken, maar wat ik ook vind in heel veel moderne muziek, heb je heel vaak dat natuurlijk zes, zes, zes lyricists op, bijvoorbeeld, hey, ik vind het nieuwe Taylor Swift album ook leuk, of het nieuwe Serena Carpenter album ook hartstikke leuk, maar er zitten vaak zes writers op en iedereen heeft, maar dit, dit is voor muziek is geschreven door één man, dat is Bruce Springsteen, ook de zanger, weet je, die vertelt ook echt een verhaal met die ja. muziek. En ik geloof ook echt dat je uh, in deze zin ook heel erg gewoon dat gevoel ook op, naar je luisteraar kan meenemen, in zekere zin. En, en dat geldt voor dit nummer, maar ook voor Thunderous... wat je het begin van het uur hoorde. En ook bijvoorbeeld Jungland op dit album. Maar eigenlijk alles, uh, eigenlijk alles van hem heeft het wel in zekere mate. Maar deze, dit album vooral. Dus, uh, nou goed, genoeg. Uh, nee, maar, ja, maar dat, dat herken ik ook. Ja. Ik vind dat wel leuk. <laughs> en wat ik ook mooi vind, wat je ziet met oude muziek... is er zitten veel meer spontaniteitjes in. Op ja. geeft heb je hier een stukje dat hij soort van stopt En dan pam, pam, pam. Ja. En dat klinkt heel raar, maar dat is best wel moeilijk... om wat in digitale programma's te doen tegenwoordig. Dat weet ik, want ik maak zelf ja. muziek. Dus je ziet dat soort dingen ook een stuk in ja, Dus allemaal... er zit ook een bepaalde... ja, um, ja authenticiteit in. Het ook... is wel nice. Ja, als je bijvoorbeeld Leuk. luistert naar bijvoorbeeld de opening van jungleland dat gaan we niet helemaal uit, dat is nog wel 10 minuten... maar bijvoorbeeld dit, alleen deze opening al. Ja, precies. Gewoon relax. Dan ja. heel even anders. Maar dit is dus echt een soort powerball Dus het gaat op een gegeven moment echt naar een harde truc. Dan weer, heel, dan weer een heel stuk rustiger. Ja, nou ja, precies. Er zit veel meer progressie in. Veel meer ontstaan. Ja. Ik bedoel, als er één nummer is natuurlijk wat dat geweldig ja. doet... dan is het natuurlijk wel uh, van Queen, weet Bohemian je wel. meer Rhapsody. Ja. Bohemian Rhapsody. Ja. Maar dat, dat zie je tegenwoordig gewoon minder. Nee, ja. Wel. ja. Ja, nou ben ik zelf persoonlijk ja, ik vind Queen ook goed, maar ik ben er iets minder fan van omdat ik, ik vind het wat minder samenhangend als bijvoorbeeld dit nummer. Maar inderdaad, het is wel, je, je doet het wel hetzelfde, weet je wel? Het is ja. wel, het vertelt, het is een heel mooi nummer, heel veel variaties. Eigenlijk heb je zes nummers in één. En, nou goed, ja. ik, ik kan hier nog een uur over praten, maar ga dit album gewoon een keer luisteren, weet je? Als je het nooit hebt geluisterd, gewoon, je bent 40 minuten ben je klaar. Born to Run van begin tot eind luisteren. Als je in de auto onderweg bent, werk werk, zet het aan. Ik denk dat de meeste mensen boven de twintig het wel een keer gehoord hebben, maar maakt ook niet uit. Verder, we gaan eventjes uh, doordraaien. Gewoon nog even ja. wat uh, leuke dingen die verder zijn. Albumverlies hebben we het al over gehad. Uh, Films volgen, want komt de film over de beste man uit te houden, Zapper Springsteen. Nice. Ja, fijn. dat is ook iets anders Ja, die komt uit, dat, dat wilde ik even melden. Leuk. Maar ik wilde eigenlijk aan jullie vragen: hebben jullie nog dingen waar jullie komende maand naar uitkijken? Qua muziek, qua films, qua series, qua tv? Ik moet zeggen, zelf, qua, ik hou natuurlijk wel van series, maar er is eigenlijk weinig in het vooruitzicht momenteel. Dus ja, waar kijk je naar uit? Je kijkt uit naar de Verkiezingssoop. Hoe dat de serie? Ja, dat vind ik, uh, vind ik terecht. <laughs> dat is een serie. Ja dat, ja, dat is serig, wel een he? serie, he? Ja. ja. Dat ja. je daar naar uitkijkt. Dat ah, is toch wel grappig? Een nee. je die onzin aanholen ah, Ja, boeien. Um, ja, series. Ja, geen idee, man. Films. Ik heb ook geen idee. Is een klein beetje dood. Vaak, vaak in november, december ga je wel zien. Dan komt er echt alweer heel veel aan. Qua TV maar en zo, hè, film. Ja. Is, ja, en ook qua muziek. Want dan wordt er veel verdiend. Want dan ja dan is Kerst, het zes ja. ja, is echt zo. Dus oh, dat ga je ja. echt wel zien. Dan wordt My Riot weer denk, uit het ijs gegraven. Ja, maar dat is ook wel gewoon leuk. Is leuk. Het ik is leuk. Ik heb nu al nee. zin in kerstmuziek. Het ik heb nu al zin in kerstmuziek. Ik luister soms in de zomer ook kerstmuziek. Oh, kom cool op. Het oh. is oktober. <laughs> nee, maar ik heb ook in de lente wel eens... of als het gewoon de 40 <laughs> graden is buiten. Heerlijk. Dat ben je erg. Anyway. Ik kan nu uh, beginnen... Ik heb het nu net het nieuwe seizoen van Black Mirror afgekeken. Dat oh, ja. was, was wel leuk, maar wel... Toe, ja, weinig, weinig afleveringen. Dat ik echt dacht van... Huh? Is dit is de seizoensfinale al. Uh -huh. En... Um, verder. Ik ben nu begonnen aan. Seizoen 3 van Alice in Borderlands. Oh, dat ik. Ja. Ja, ik moet zeggen, qua series. Ik weet dat op Netflix. Heb je nu een soort uh, serie. Dat heet House of Guinness. Is nu uitgekomen. Dat wil ik eigenlijk wel zien. Maar ik stel het steeds uit. Uh, dat gaat over. Uh, dat, dat bier Of het biermerk. in uh, dat is weer zo'n. Period Round. Daar heb ik ook wel benieuwd naar. Ja, Leuk, ja. Guinness. Ja, Guinness. -bier. Guinness. Ja. Ik ja. ja. heb het eigenlijk nog nooit op. Is dat een beetje te drinken of niet? Ik heb het ook nog nooit op. Want toen. Het is natuurlijk. Hè, voornamelijk in Engeland en in Ierland. Ja. En uh, ja. De ik laatste moet zeggen, keer dat ik daar was, toen, toen heb ik dat niet echt gedronken eigenlijk. Alice in Borderland, en dan wat jij zegt, die is wel uitgekomen. Ik, ja. ik zal niet spoilen, want jij hebt hem nog niet gekeken. Ik ben echt ik, één minuut aflevering ik, één. Ik vind echt dat het de magie van de eerste twee heeft weggehaald. Of is de magie, voor zover je kan zeggen. Maar goed, er, er waren gewoon bepaalde vragen die het ergens ook alweer juist intrigerender maakten. En ik vind nu, nu ik deze heb gezien, denk ik echt van ja zie je wel vaker met series. Hm. Dan, dan willen ze te veel en dan, ja. dan, dan ja. verslechtert het. Ik vind juist. sowieso met series tegenwoordig, het is echt heel erg raar. Want ik vind, je hebt ook heel weinig series die nog meer dan die seizoenen krijgen eigenlijk tegenwoordig. Ja, nee. en... Gast, en, ja. ik kijk nu echt veel series met, met Ys. En dan, en dan hebben we echt hele goede series. Zoals The Order en Shadow and Bone. En dan is het zo van... Maat, dat einde. Ja, Bone denk ik is... echt, waarom is dat gecanceld? Ja Ja, ja. Wat? Ah, weet je, het, is, het is dat zo... zijn zulke goede je, series, het, het, man. Het, het, het, het Kijk, Shadow and Bone is natuurlijk wel. Ik heb dat seizoen 1 gekeken, seizoen 2 niet. Ik heb wel de boeken, die kan ik nog wel lezen, maar hey. Nee, maar wat ik. Weet je, ik vind, zo, ik vind het een beetje een probleem met, met series in het algemeen. Kijk, vroeger had je natuurlijk heel veel series die liepen 7 achterzoenen. Dingen zoals bijvoorbeeld van die tiende drama's. We hebben de Lunch natuurlijk, maar je hebt ook gewoon HBO-series die gewoon heel lang liepen. Game of Thrones seizoenen, Breaking Bad 5. Ja. Tegenwoordig is het zo'n stelte uit om een serie gewoon voorbij dus met twee of met drie, te zien. En dat komt... Ja, maar de series die dan lang zijn, zodat ik je onderbreek... de series die lang zijn, eindigen stevast gewoon heel matig. Ik vond het einde van Breaking Bad toevallig wel nog goed... waar ja. ik het nu over heb. Ja, dat zeker. Maar Game of Thrones was... Ja, nou, nee, Game of Thrones was gewoon natuurlijk uh, een heel Ook in de anime-wereld waar ik kijk, maar Academia maar... is... moe. Uh, oh. Zelfs Attack on Titan, dat is vorig jaar afgerond... vond ik achteraf oh, ja. nog best teleurstellend... ...terwijl het zo goed in elkaar Uit, zat van uh, uh, oorsprong. En het, het, het lijkt wel alsof gewoon het talent ontbreekt... ...om gewoon dat, dat satisfying eind te geven... Ja. ...wat we zoeken, ja. wat, ja. wat, ik, wat, ik, wat ik wel vind, is als dit die wel uh, goed uh, eindigt... ...dan is het ook wel... Nauw. Kijk, je had laatst natuurlijk... Uh, The Summer I Turned Pretty had je op Amazon Prime Video... ...dat zullen jullie vast niet gekeken hebben... Uh, maar dat was, uh, dat was een soort uh, vage tiener drama. Ik, ik, uh, eh, ik weet ervan. Ja, ik heb, nou, ik heb die tijd van één ben ik toen begonnen. Hè, en nu ben ik het afgekeken. Dat vond je dan wel weer een nice einde. En dan denk je, ja, dan kan ik mijn leven een lees je een uur laat. Er komt nog een film om het af te sluiten. En dan denk je van. Het was toch al afgelopen. Hmm? Ja. ja ik vond, We gaan ik het nog even helemaal omdraaien. Endor was wel goed geëindigd. Ja. Dat was deze maar hoe weet je sowieso de kunst van. Ik, vind, ik ben sowieso series een beetje ja, uit het overvloer in zekere zin. ik vind het allemaal wat, net wat minder geworden. Ik weet het niet. Ja, ik ook. Ja, ik, ik hou van series. Maar het punt is dat je moet dan wel liefde stoppen in een series. Ja. En het lijkt wel alsof dat een beetje te makkelijk wordt. Het, het budget wordt hoger. De kwaliteit wordt lager. Is er eigenlijk ja. een beetje. Je ja, ja. Ja. wil ook aan schrijven. Weet je. Ik heb ja. niet per se de beste CGI. Whatever. Ik wil gewoon dat het verhaal klopt. Dat je, dat je het voelt dat je denkt. Ja, maar ja. dat is echt talent Hollywood verleerd is. Ja, Goed schrijven. Ja, ja, het ja. Is echt feestelijk. Dat is echt het belangrijkste. Ja. ja. Wat ik wel dan wel leuk vind, je hebt nu op Disney Plus heb je Only Murders in the Building. Dat loopt dat loopt nu al voor het vijfde seizoen. Dat is een nieuwe serie die gewoon constant, niet heel erg bijzonder is. Het is een murder mystery, hè, zou je het bijna zeggen, maar het is ook met Celine Gomez en dan had de Kast, dat is leuk, en het loopt gewoon lekker door. En ja, het is al, in het algemeen wel gewoon, het is een lekkere regressie en het loopt het vijfde seizoen. En dat vind ik hem echt leuk om te zien. Gewoon een serie die weer langer dan die seizoenen loopt en ook lekker vijfde komt, ja. ook ga je wel een zes. Ja, nee, nice. ik apprecieer het. Maar goed, we gaan weer even naar een uh, muziekestudiantie toe te voegen. We hebben Mirkwerk nu iets uitgekozen en dat is ja, heel bijzonder. Heel kort, ik heb een hekel aan Nederlandse muziek, uh, maar de laatste tijd ineens een stuk minder. En uh, dan speel ik een beetje de wat oudere ja kroeg, leuke gewoon bandmuziek. Oh, nee. Dus we hebben vandaag druk Drukwerk met schijnen lig je op mij. Ja, nou ja, ik kende hem wel. Mikkie denk ik ook wel. Oh, wat erg. Deze <laughs> is wel leuk. Oh, wat deze is leuk, deze is leuk. Ja, yeah, oké. Okay. Oh, wat erg, man. Je hebt al jarenlang geen werk meer. And the to the table. En de manter moeder dekt de tafel. Je ziet Je ziet al die oude dingen weer op tafel. Komen hands kon table. Je legt allebei je voeten op de tafel.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 I'm mm -hmm. Proof! ...over Nederlandse muziek. Ik was nog niet te horen op, of wel? Je was wel te horen al. Oh, excuus voor de luisteraar. Wat maar... zei je? <laughs> nee, niks. <laughs> <laughs> uh, jullie hebben niks gehoord. En, uh... Ik weet het ook niet eens nee, meer. Nee, ik ook niet. Nee, nee maar um, ja, het is, uh, dit was dus drukwerk met Geen en op, maar ja, dat is uh, leuk. Ja, ik vind het gewoon vrolijk. Het is, weet je, en... kijk, het is misschien niet mijn ding... Um, maar ik kan het wel waarderen, weet je. Ik zou het niet zelf aanzetten. Zeg maar. weet je wat ik hier gewoon leuk aan vind? Je voelt gewoon, als je dit hebt, dat als je er dan zou zijn live... Ja, dat het ja. gewoon fucking gezellig dat, zou zijn. Ja. Het zou gewoon leuk zijn. En tegenwoordig is alles zo fucking gepolijst. Dan heb je zo'n zo, zo stomme dj ergens in een hoek... die zichzelf koude ja. en lijp voelt met zo'n zo zo kale kop of okay, zo'n strakje. Ja, als wat denkt, ik ben de DJ. Ik ben de DJ, hoor. Ik ben de DJ. Je gaat te ver, maar. Oh. Ja. Eigenlijk een beetje dezelfde van... Je was born to run, in zekere zin... Weet je ook niet... Nou die, uh... ja, het is natuurlijk, de Bones Run is natuurlijk wel veel massaler. Dat is veel gaver. Nee, maar, maar ik, ik heb maar, het meer over de sfeer, maar het ja, ook, ja, ja, gewoon precies, een beetje maar, wat ruwer precies, inderdaad. maar als je dit voelt, dan denk je gewoon... Ja, ik kan me best voorstellen dat je dan ergens in Amsterdam, weet je wel... Weet je, wel, 30 jaar geleden in een kroeg stond dat je dit hoorde... Dat het gewoon gezellig was, gewoon leuk was. En wij hebben allemaal van die kutnummers over Bacardi Lemon. We hebben Bacardi Lemon en Amalia, die knap is in Italië of zo... Allemaal van die domme, hersenloze nummers. En dit is een nummer wat bewust een beetje de piss neemt... Met, met rockmuziek, waarin ze random dingen zingen... over regenbogen en, en whatever. Dat is de hele grap van ik dit, vind dit in nummer. Die cool. een... In die context waardeer ik ja, het meer. In de meta. Het is ja. een soort, soort metacritiek. dit nummer. Zo van, ah, in rock zeggen ze een beetje random dingen... wij gaan nu in het Nederlands heel lelijk vertalen... wat ze ongeveer in Amerikaanse rock doen. Nou, ik vind dat gewoon grappig. gewoon gezellig. Weet je, Maar dat is niet zo dom. Het neemt zichzelf niet serieus. Het is niet zo gelikt. Het is niet zo... zo, zo Viezig, wat je ziet, dat snoepige van tegenwoordig. En ook dat nepkak, dat, dat, nep wat al, die, dat al, die, al die jochies tegenwoordig zijn... dat ze zo'n dom hesje om, om hun lichaam heen knopen. En dan we volgens wel Bacardi Lemon staan te drinken. En, en een paar knaken bij elkaar moeten verzamelen. Weet je, als je echt kak bent, dan interesseert dat je geen reet, man. Dan koop je gewoon een grijs shirt. Dus ik ik ga nu ga nu Een beetje, een <lacht> beetje <lacht> nou, of top. Ik volg je ook niet meer, een hoor. Beetje... Nou, het gaat gewoon een beetje om die algemene kroegcultuur in Nederland. Dat dat vol zit met van die snoepige. Dus niet niet dit, allemaal, wij bij vieren zo hier in de stand is het geweldig. Dit is niet Vier, jou, dit is, dit is jouw sfeer vieren. eigenlijk, dit is niet maar, jouw sfeer. Nee dit. nee, dit vind ik echt vreselijk. Dit is alles wat er mis is met, met gewoon Nederlandse muziek. Gewoon iemand die een beetje zingt over geld en... Uh, ja, als je is het allemaal goed. Ja, nee, allemaal weg, alsjeblieft. Dat heb okay. ik helemaal mis. Op. Maar goed, sorry, ik begin een beetje Maar we hebben nu mensen echt boos gemaakt voordat we op dit nummer hebben we weggezet. Heel veel mensen houden hier echt van. Ja, ja ik maar, het, maar ik helemaal het, oh, uit. niks uit. Ah, ja, maar als je luistert, sorry. Ja, maar mijn punt is oh, gewoon, oh, ja, oh, ja. Ik heb gewoon een beetje een hekel aan die soort van egocentrische cultuur met allemaal van die typen die denken dat ze geweldig leuk zijn, omdat ze hun, hun, hun haar hebben geblondeerd en, en, uh, en, en precies de juiste ja. kleding aan hebben wat lijkt op, op, letterlijk ja, maar iedereen, iedereen. Doe iedereen, gewoon normaal. Doe gewoon kijk, jezelf, man. iedereen vult natuurlijk die void die onze boy Marco Borsato heeft achtergelaten. <laughs> Want, <laughs> ik, ik maak geen grap, hè. Marco, maar als jij Marco Borsato vult de andere void Ja, man? nee. Ja. Oh, ja. Shut the fuck up, uh. Nee, maar die hele boycot, die hele boycott... Een grote grap. Want als je op YouTube gaat opzoeken uh. naar, naar de nummer één, hè, de, de uh. nummer één van de Nederlandse top 40 tussen 1980 en Vandaag nu, is groot. Hoe, ja. ja, ja, nou, beetje... hoe vaak mijn ja. boy Marco daar tussen staat, Hij is ongekend. Hoe vaak hij in de afgelopen 30 jaar op nummer één heeft gestaan ja. en met hoeveel nummers, dat is echt... Ja, maar, je ja, maar is, dat is gewoon jammer. Maar dat, wat je zegt, dat is het. Want op zich zijn nummers waren, dat. waren oprecht wel gewoon in qua tekst ook gewoon leuk. Het is gewoon jammer dat hij dan ja. zo'n viespeuk moet zijn... en gewoon zo'n tengeltje ja, thuis kan houden. dat is al zo lang geleden. Ja, like, dat, maar dat snap Christ, ik Nee, maar ik, ik vind ook wel... als, als dat allemaal strafrecht is, vervolgens... dan kan er echt wel misschien een punt komen voor vergeving, ja. absoluut. Ja. En het doet ook niet af van de kwaliteit van zijn nummers. Maar het is wel jammer, en ik snap wel... Ja, het is natuurlijk logisch dat dat wel iets doet met wat mensen ja, van hem is, vinden. Nee, dat dat ja, dat begrijp ik ook. wel logisch. Ik snap is. dat niet, want Luc Lijn heeft exact hetzelfde, maar die en, wordt wel nu... Nee, maar weet je wat het is? Ik denk zeg maar dat. De muziek van hem weet je, is uiteindelijk gewoon goed. Maar weet je, ik snap dat het misschien een beetje fout kan voelen... om naar te luisteren of zo. Als je dan weet dat het zo'n Facebook is. Ja, weet je. Ik, weet je, aan de ene kant ik vind ik het dat ik denk... van je moet de, de art een beetje van de artiest een beetje separate, Ik, ook, nee, ik maar, ook hoor. Aan, aan ook. de andere kant denk ik ook... ik snap ook wel wat commercieel niet meer per se gedrijven. Dan ja, heb je weer associatie en dingen en zo. Ja, nou, ja goed. En wat je zegt over veel kleine mickey... Ja. Die gast, die was al over MDMA aan, te snuiven, aan het snuiven... liedjes aan het zingen. Dat is net ook zijn grootste hit ooit geweest, weet je wel. Dat ja. Ik, ja. Dat hij ja. dan vervolgens ook nog zijn vrouw blijft mishandelen. Ah, kan er dan ook nog wel bij, weet ja, je wel. dat is dat toch een cool andere publiek Het is, is, okay, is wel een dubbele standaard, daar ben ik inderdaad mee eens. Uh, nou, het, is, kun... het is een beetje relatief, denk ik. Nou, het is, het, is, het is... Ik bedoel, als jij bekend bent als schoffie en semi-crimineel... Wow, nou, weet je, je blijft een semi-crimineel. Als jij wil maar de zanger bent, je Oké, we hebben nog een paar minuten. Ik wil het even gaan afsluiten, hand. Weet je wat het is? Inderdaad, ik snap wat jij bedoelt, het is natuurlijk een dubbele standaard. Dat uh, mensen wat meer pikken van iemand die al zo'n image heeft, maar het is natuurlijk wel niet helemaal de bedoeling. Het, dat is toch wel een redelijke verwoording. Ja, vindt? eens. Ja, Oké, okay, ja. kijk, ik zocht me gelijk daar. Ik uh, wil uh, gaan afslaan, want We hebben nog één nummer. zat staat Taylor Swift in. Daar heb ik geen zin meer in, heel eerlijk gezegd. Nee, anders... hey, ik heb nog wel een goed nummer. We gaan wat anders doen. Ik heb al iets klaarstaan. Maar ah, ik wil kom jullie... op. Ik, ja, ik ga het niet meer redden om het klaar te zetten. Maar ik wil jullie uh, bedanken dat jullie erbij waren. Uh, Jij bedankt, Mike. Hopelijk ja, vonden zeker. jullie het hier een leuke uitzending. Superleuk. Ook de luisteraar thuis. Uh, we gaan het nummer niet meer helemaal af kunnen spelen. Maar we gaan nog even knallen. Deze is leuk. Ik hoop dat jullie de zin in hebben. In ieder geval, ik zeg jullie bedankt. Wij zijn er over drie weken weer hier. Gewoon weer met Jelmer erbij. Op één... En, oh nee, vier weken trouwens. Zo hé. Op vrijdag 31 oktober, de allerlaatste dag. Dan hebben we de, verkiezing, hey. hebben we de verkiezingen gehad. Dan gaan we waarschijnlijk uitgebreid hebben over de verkiezingen. Meer uh, questionable discussies over muziek en off-camera. Nu gaan we nog even naar een echte banger luisteren. Hebben we de zin in? Ik ben zo benieuwd. Woehoe, fijne avond, mensen. Joep. Black pink in your area. Black pink.